Die Juden sind für den Nationalsozialismus und für das nationalsozialistische Reich mehr verändert. Sie sind jene Feinde, mit denen wir weder zu einem Waffenstillstand noch zu einem Frieden kommen können. Wir werden die Juden schlagen, wo wir sie treffen. Und wer mit ihnen geht, er wird eben dann mitgetroffen. Wir grüßen den Führer Adolf Hitler. Sieg! Pfarrer. Sieg! Sieg! Ze wie daar o joodse roeren steeds nevel Deze winden met hun gusen, breken onze blazen starker nog wie deze vlamen om te ronshen brennt, steht Brennt. Ze zeggen... Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Ze brandt Brigidale, ze brengt. O, onze roeren stijten hebben gebrand. Soms zijn de feierzungen, dus het stedt laag reingeschlungen En de bese huschen, unser stedt brengen. En je stedt, oh ne kijk, da s'oeuws Verschaaf mij door uw naam, Verschaf mij recht door uw kracht. O God, verhoor mijn gebed, luister naar het spreken van mijn woede, want vreemden staan tegen mij, geweldenaars staan mij naar het leven, zij houden zich God niet. Zult in die dagen zeggen. Ik loof u, Heer, omdat u toornig bent geweest. Uw toorn heeft zich afgewend. U hebt mij getroost. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw. Ik vrees niet. Mijn sterkte is Hij en mijn loflied is Hij. Hij is mij tot heil. Amen. Uw naam wordt geheiligd. Een documentaire gewijd aan rabbijn Dr. Leo Beck, geboren op 23 mei 1873 te Lissa in Polen, overleden in Londen op 2 november 1956. Zijn nagedachtenis zij tot een zegen. Auteur Wil Barnard. <tog een vrouw> In memoriam. Als in de Joodse gemeenten de dode boeken opgeslagen worden om het grote sterven te herdenken, dan worden getallen tot namen: Hoge Cohen, Jacob Ascanezi, Baruch Spinoza, Rachel da Costa, Rivka Polak. Ariane Frank, Mendel Singel, Alex Weinrup, Rebecca Vecht, Benno Kaplan, Isaac van Praag, Zij Haman, tot koning Aras Er is een uniek volk verstrooid en verdwaald onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun gedrag wijkt af van het doen van alle andere volken en de gedragsregels van de koning. Volgen ze niet op? Het past de koning niet hen maar te laten begaan. Denkt het de koning goed, laat dan een wet uitgaan dat ze moeten worden weggevaagd. Pas als Israël veilig tussen de volken zal kunnen wonen, zal de beloofde tijd gekomen zijn. Dan zal het geloof in God levende werkelijkheid geworden zijn. Meneer Beck. Niet alleen in zijn karakter en de denkbeelden ligt de betekenis van het Jodendom. Maar even zo goed in zijn geschiedenis, te midden van de volken. Meneer Beck. Komt u verder? Er is een grens. Waar? Tussen u en mij. Welke grens? Ik weet het niet. Ik kom een jood tegen. Herken hem aan zijn ogen, zijn gezicht. Zijn naam? Heeft hij een nummer getatoeëerd op zijn arm? Theresienstadt 187.894 Ik weet het niet. Misschien. Ik wil het weten. En ben bang om het te weten. Hij draagt lange mouwen, het nummer is niet te zien. 187.894 een, een grens, een afstand, angst... Ik ken de dagboeken. Warschau 29 september 1939. Niet allemaal natuurlijk. Lots. 2 januari 1940. Een aantal. Lublin. 4 maart 1941. Aantekeningen van overlevenden en doden. Warschau 13 januari 1942. Het is lang geleden. De tijd hield alle wonden. Het is niet waar. De littekens van onze wonden blijven branden. En voor de doden is er geen tijd. Opgegraven uit puin en as. Zoek verder in de as. U zult nog meer vinden. Ik heb foto's gezien. Hij heeft planken vol met boeken over de oorlog. Ik heb mezelf gedwongen te lezen, te kijken. Waarom? Ik ken de namen van de Kampen, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Auschwitz, Theresienstadt. Waarom? Een antwoord hebt u niet gegeven. Ik kwam naar u toe om een antwoord. Een vraag hebt u nog niet gesteld? Nee. Ik ben geduldig en wacht. Ik ken de namen van de de beulen. Een beulen is naamloos en handelt in opdracht. Dat was ook hun verweer in elk proces. Bevel is bevel. Zo'n bevel. befeel, Hier volgen. Ja hoor. We zijn Die vreedheden. Je leest er te veel over. Dat sadisme. Je leest te veel. Had Hitler gelijk, bestaan er untermenschen? Nee. Waren die SS'ers untermenschen? U geeft geen antwoord. Ook geen antwoord. Ik luister. Ik probeer het me in te denken. Waarom? Eerlijkheid. Tegenover wie? Mezelf. Een stok leggen. Over de kei van een mens. Een jood. Daarop gaan staan. dat hij stikt. Strottenhoofd breekt. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Natuurlijk. Het is niet onvoorstelbaar. Je bent gek. Maar na 1948, na de onafhankelijkheidsverklaring. Ik, euh, Ik heb bomen laten planten in Israël. Ik heb de oerkom in mijn zak... Ik hoop dat ze bloeien. En in de Zesdaagse oorlog heb ik bloed gegeven. Ik ook. Wat weet u van ons, Joden? Ik ken de Bijbel. Het oude verbondsvolk en zo. Bedoelt u dat? Weet u meer dan Haman? Zij Haman tot koning Ahasveros, Er is een uniek volk, verstrooid en verdwaald onder de volken van uw koninkrijk. Hun gedrag wekt af van het doen van alle andere volken. En de gedragsregels van de koning volgen zij niet op. Het past de koning niet hen maar te laten begaan. Dunkt het de koning goed, laat dan een wet uitgaan, dat zij moeten worden weggevaagd. Volken zijn op uw eigendom gekomen, hebben uw heiligdom ontwijkt. Jeruzalem gemaakt tot een puinhoop, en de lijken van uw knechten aan de vogelen als aas gegeven. Ik wil het niet, hoor je, ik wil het niet. Als jullie, jullie filosemieten over joden praten, dan praten jullie altijd over Auschwitz, steeds weer over Auschwitz, of Majdanek. Of over de staat Israël. En over de SS Eichmann en weet ik veel hoe die mensen allemaal heten. Kaduk, Boger, Hus. Waarom? Je ging naar meneer Beck. De landesrabiner Dr. Leo Beck. Je ging naar hem toe om over zijn theologie te praten. Is er een Joodse theologie? Dan geen theologie, maar iets anders. Dat wezen des Judentums. Vangt u me niet op een woord? Maar waar praat je over? Over het kamp, over de Jodenwetten. Die man is er levend doorheen gekomen, dank. Amen. Moet je hem er nou weer aan herinneren? Ik wil niet vergeten. Juist in die tijden van de grootste verzoekingen en de grootste gevaren, wordt de religieuze eigenaard het duidelijkst ervaren en begrepen, krijgt het geloof zijn scherpste gestalte. Wij mogen niet vergeten. Wij mogen niet vergeten de Nuremberg rassenwetten, de jodensterf, de brandende synagoge, de deportatie en de dood. Dat zijn feiten die we niet vergeten zullen, die we niet vergeten mogen om het ons gemakkelijk te maken. Maar als je er dan met alle geweld over wilt praten, dan zijn er toch nog andere dingen dan steeds maar weer die, die, die SS. We praten over de SS of we een slecht geweten hebben. Ik heb niemand een stok over de keel gelegd. U hebt bomen geplant. En bloed gegeven. U hoopt nog eens naar Israël te gaan. Ja. En vindt dat alle Joden Zionisten moeten zijn. Als ik een Jood was... U hebt gelijk, er is een grens, een afstand tussen u en mij... Het is toch voorspeld? Jezaja heeft het toch voorspeld? Zij zullen verzameld worden. De zonen zullen van ver komen of hoe staat het er precies? Het is een muur, een ghetto-muur die tussen ons staat. Dat is niet waar. Ik, ik beschuldig ik... niet, ik constateer. De ghetto-muren zijn niet afgebroken, de ghetto-muren zijn verplaatst. Hmm. november 1938 Rijks Luftvaartministerium er spricht her Lutz Graf von Schwerin van Grosje ook oh, ik wil een sterke nadruk leggen op wat herheid Riesje heeft gezegd we moeten alles doen om de joden het land uit te krijgen zie je nou wel of hier meneer Beck roept zelf deze schimmel op ontkennen of vergeten heeft geen zin Bericht des Reichsmarschals des Großdeutschen Reiches, dokter Hermann Göring. De Führer wil nu eindelijk komen tot een definitieve oplossing van de Jodenvragen. Hij heeft het voorstel van herr Heydrich om een nationaal tehuis voor de Joden in Madagaskar, of, als het niet anders kan, in Palestina te stichten, in ernstige overweging genomen. Ik wil een voorstel doen. Er spreekt herr Rijksminister voor propaganda, dokter Joseph Goebbels. Genoeg. Wat zei ik? Weer die Tweede Wereldoorlog. Weer Hitler en Himmler en Heydrich. Drieduizend jaar Joodse geschiedenis. Maar spreken jullie over de Joden, dan spreken jullie over die twaalf jaar. Die tijd of een ander. De wil tot het martelaarschap heeft altijd geleefd in het Joodse volk. De wil om tot het einde te handelen. Niet alleen maar te denken. Die kracht stond tegenover de dwang. Deze bereidheid te kiezen voor de ene God. Niet alles maar laten gebeuren. Deze kracht is pas Jodendom. En daarom heeft het Jodendom geen tijden zonder martelaarschap gekend. Die gelukkige, ongelukkige tijden. Een volk anders dan andere volken. Het past de koning niet hen maar te laten begaan. Ahasverof, 500 jaar voor de christelijke jaartelling. Wij hebben niet zonder verbijstering kennis genomen. Dat de Joden in de stad Frankfurt sinds lange tijd bij de kerk van Sint-Bartholomeus gewoond hebben en daar nog wonen. Brief van Paus Pius II, geschreven op 7 oktober 1462. Gaarne stem ik in met uw vrome voornemen aan deze onhoudbare toestand een einde te maken door aan de joden een afgezonderde woonwijk toe te wijzen, waar zij wonen kunnen, zonder aan het vrome volk ergernis te geven. Of het ghetto nu een wijk, een stad is of een land, afgezonderd. De Führer heeft het voorstel van Herr Heydrich, om als het niet anders kan, in Palestina een nationaal te huis voor de joden te stichten, in ernstige overweging genomen. Met het ghetto is het begonnen, altijd is het met een ghetto begonnen en steeds weer zal het met een ghetto beginnen. Het nationale tehuis. Israël kan ook een ghetto worden. Ons land, Eretz Israël een ghetto. Noemt u Eretz Israël een ghetto? Het beloofde land. Het beloofde land. Het beloofde land. Zij de avond. Had ons de eeuwige, zijn naam zij geprezen. Zijn naam zij. Niet verlast uit het land Egypte. Wij en onze kinderen en onze kleinkinderen waren de slaven van de farao gebleven. Zij de avond in ballingschap. Onderweg. Opnieuw in de woestijn. De woestijn, zeg dat wel. Dit jaar nog in ballingschap. Volgend jaar zijn wij vrije mannen. Ieder jaar opnieuw hetzelfde gebed. Dit jaar nog in ballingschap. Het volgend jaar in Jeruzalem. Als wij Jeruzalem niet met onze eigen handen hadden veroverd. Dan waren die gebeden niet verhoord. Aan jullie hebben wij het in ieder geval niet te danken. Zij daaravond... Op tafel staat de beker voor Eliyahu. Eliyahu? —Wij zeggen Eliyahu. —Schrijft Malachi, zie, ik zend u Eliyahu de ziener, voordat mijn grote verschrikkelijke dag komt. Hij zal omkeren het hart van de vaders tot de zonen, het hart van de zonen tot de vaders. Anders zal ik komen en het land slaan met de ban. Wachten op Eliahu. Op dagen, dat men geen vervolging vreesde, stond de deur open. Dan zal die deur meestal wel dicht zijn geweest. En men wachtte. Met de handen in de schoot. Met een gebed op de lippen, tot Eliyahu komen zou om een shiach aan te kondigen, om het volk terug te brengen naar het land. Teruggebracht door Eliahu, niet verbannen door de haat. Maar de vromen weten dat Eliahu niet zal komen voor onze taak in de verstrooiing is volbracht. Taak in de verstrooiing. Welke taak? Zich laten vermoorden. Zij kleden zich uit, zonder te schreeuwen of te huilen. Ze stonden in families bij elkaar, wachtend op het teken van de SSR. Die nixen. Geloofd zijt gij, eeuwige, onze God, koning van de wereld. Wacher Cohen. Hij heeft u in gerechtigheid geschonden. Jacob Askenazi. Beheilen ze zich! U in gerechtigheid gevoed en in stand gehouden. Baruch Spinoza. U in gerechtigheid ontstaan. Rachel da Costa. Ik stond een kwartier bij de Kuil en hoorde geen klagen of vragen om genade. Ik zag een familie: vader, moeder, kinderen, 1, 8, 10 jaar. Twee dochters, 20, 24. Wie is u was Abraham ook gedaan. De, Ik heb het gelezen. U die dood en weer levend maakt. Twee dochter. Joshanan Mierman. 20. U die op 24 laat Joshua en u, u die trouw blijft tot in eeuwigheid. Lazarus Cardoso. En de doden weer tot leven roept. Ze zag me staan. Alexander Mendel. Wees op zichzelf en zij. 24. Lea Mendelssoen, toen wenkte een assessor. Geliquideerd door Eindzatsgroepen A, 135.567 joden. Eindzatsgroepen B, 45.476 joden. Eindsatzgroepen C, 95.735. Dit alles is ons overkomen. Maar wij zijn u niet vergeten. En wij hebben uw verbond niet verlovend. De doden zijn niet van ons heen gegaan. Zij hebben gestalte gekregen in mijn herinnering tot diep in de geschiedenis. Tot aan de Sinaï. Er loopt over het Joodse kerkhof een man. Ik heb daar gestaan en was verbonden met de as. En door die as heen met de oervaders. Steen voor steen leest hij de namen. Dan heeft hij veel te lezen. Op het gedenkteken staan er zes miljoen. Dat is de herinnering aan het gebeuren met God, dat alle joden gegeven is. Hij gaat dus de scheve, versplinterde, vormloze stenen door. Ik heb er gestaan en heb alles zelf ervaren. Al die dood, al die as, al die versplintering. Al dat stom verdriet is van mij. Maar het verbond is mij niet opgezegd. Hij struikelt. Aan de stenen heeft hij al vast genoeg om op te staan. Maar niets is opgezegd. Dit alles is ons overkomen. Maar niets is opgezegd. Maar u zijn wij niet vergeten. En we hebben uw verbond niet verloopend. Meneer Beck. Niet alleen in zijn karakter en in zijn denkbeelden ligt de betekenis van het Jodendom. Maar even zo goed in zijn geschiedenis, te midden van de volken. Meneer Beck. Komt u verder? Er is een grens. Waar? Ik kom een jood tegen. Herken hem aan zijn ogen, zijn gezicht. Zijn naam? Ik vraag niet wie hij is, ik vraag wat hij is. Een jood. Een mens, als alle andere mensen. Maar een jood. Wat is een jood? Wie zijn wij? Wie bent u? Een afstammeling van Abraham, met Jitschak op het hout gebonden, maar op bevel van Adonai weer vrijgelaten. Zijn naam zijn geprezen. Zijn naam zij geprezen. Met Jacob naar Egypte getrokken, waar wij tichelstenen bakten en steden bouwden voor Farao. Maar de eeuwige voerde ons uit de slavernij naar de woestijn. Zijn naam zij geprezen. Zijn naam zij geprezen. De eeuwige voerde ons naar de Sinaï, waar hij ons door de mond van Moshe de leer heeft gegeven. Zijn naam zij geprezen. Zijn naam zij geprezen. Prezen. Waarom daar in die woestijn het niemandsland? Omdat de leer voor ieder gelden zou. Zij werd geschreven in uw taal. God sprak al deze woorden in één klank in alle zeventig talen van de wereld. Zijn naam zijn geprezen. Zijn naam zijn geprezen. Maar in uw taal is deze wet geschreven. Een oud woord zegt, dat Israël daarvoor werd geschapen, om de wille van de Torah. Maar ook de Torah kan hier beneden alleen maar door haar volk de dagen zien. Torah zou van de aarde zijn verdwenen, wanneer dit volk niet meer bestond. Zei Haman tot koning Ahasveros. Er is een volk, anders dan alle andere volken, sprak de eeuwige tot ons. U zult anders zijn, want ik, de eeuwige uw God, ben anders. Als u zich onderscheidt, dan behoort u aan mij, en wanneer u zich niet onderscheidt, dan behoort u aan Babel en zijn rotgenoten. Dit is de leer, die Mosje op Sinaï van de eeuwige ontving, zijn naam zijn geprezen. Zijn naam zijn geprezen. En Mosje heeft de leer overgeleverd aan Joshua. Joshua gaf haar over aan de oudsten. De oudsten gaven haar over aan de profeten. De profeten gaven haar over aan de mannen van de grote vergadering. De leer werd voortgedragen van mond tot oor. Van eeuw tot eeuw. Ik ben de kleinzoon en de zoon van een rabbijn, Migeza Rabonim, uit de stam van rabbijnen. Zelf bent u ook rabbijn geworden? 1897 werd ik rabbijn in Oppel, Silesië. Daar is nu geen Joodse gemeente meer. In 1907 vertrok ik. Rabbi, uw eerste boek dat u schreef in Oppel. Dat is Wezen des Jodentums. Ik ken uit diezelfde tijd een ander boek. Dat is Wezen des Christentums. Harnack's Wezen des Christentums is een boek dat met de gebruikelijke geleerde aangloosheid een Jodenom schildert, waarvan de bestaansmogelijkheid alleen maar schijnt te zijn. Een donkere achtergrond te vormen voor het lichtend christendom. Zo heb ik het ook geleerd. Polemiek? Een apologie? Wat zou ik bestrijden? Wat verdedigen? Ik behoefte maar één ding te doen, het jodendom in haar wezen te tekenen. Dat wezen van het jodendom spreekt voor zichzelf. Men wijze mij een bijbel, een profetenrij, een religiegeschiedenis als de Israëlitische. Zolang die niet aangewezen is, zullen wij Israël zijn eigenaardige betekenis of om het theologisch uit te drukken, het bezit van de openbaring moeten toekennen. Dat boek staat als een motto boven al uw werk. Het is de sleutel tot uw werk en leven. Ik schreef het ook om mijzelf als Jood te leren kennen. Het is uw basis voor uw werk in de gemeente van 1907 tot 1912 in Düsseldorf. In 1912 werd ik naar Berlijn geroepen, de synagoge aan de Fasanenstraße. In 1938, in de Rijkskristalnacht, is die synagoge volledig uitgebrand. Ze brennt, de bieda lacht, ze brennt. Die hilf is nur in euch alleen gewend. Ooit, du stedt, lis, nacht, die keen, licht, du feier, licht, met haar even bloed, da weist, dass ihr du's kent. Stedlis de nebrider der Wehrmacht bekend. Polen. Denemarken. Noorwegen. Nederland, België, Frankrijk, Rusland Een boek in eenvoudige zwarte band, op het plat in goud, een handtekening, Leo Beck, titel Dieses Volk, Judische existentie. In donkere tijd is dit boek geschreven, in die tijd, toen het Joodse leven aan de vernietiging werd prijsgegeven, is in mij het verlangen ontwaakt rekenschap te geven. Nog eens rekenschap te geven van dit Joodse leven, van dit Joodse volk. Ik had om aan dit boek te kunnen werken, de gewoonte om vroeg op te staan. Het was 27 januari 1943. Kwart voor zes. Dat kan alleen gestapo zijn. Wij hebben orde u naar Theresienstad te brengen. Wacht u, alstublieft even, ik moet me klaarmaken. U moet dadelijk meegaan. U bent met z'n tweeën en kunt me meenemen met geweld, maar als u een uur wilt wachten, ga ik vrijwillig met u mee. Wij zullen wachten. Ik ging aan mijn bureau zitten en schreef een afscheidsbrief aan vrienden in Lissabon. Zij zouden hem doorzenden naar zijn werkelijke bestemming, mijn dochter Ruth en haar man in Londen. Daarna schreef ik postwissels voor mijn gas- en elektriciteitsrekeningen. Mijn huishoudster had mijn reistas gepakt. Ik was gereed om te gaan. werden nog thuis geschreven. De volgende in het kamp, waar geen levensruimte meer was, alleen nog maar stervensruimte. Ik schreef verder aan mijn boek als er maar een blaadje blanco papier en een rustig ogenblik te vinden was. Ik mocht zo verder gaan. Ik mocht zo naar huis. Ik mocht zo Gern nach Haus nach Haus, du wunderschönes Wort, du machst das Herz mir schwer. Man nahm mir mein zu Hause fort, man nahm mir mein zu Hause fort. Nu keine smer nun hab ich keine smer ich wende mich mit trübt und matt so schwer wird's mir dabei teresienstadt teresienstadt Waar woel dat een einde had, wann zit weer weder vrij, wann zit weer vrij. Toen de bevrijding kwam, was die bundel papieren die ik steeds opnieuw had moeten verbergen. Een zeer persoonlijk eigendom geworden. Deze bundel zelf vertelde ook van een bevrijding. En in die bundel papieren staat er in het antwoord op mijn vraag: Wat is een Jood? Wie zijn wij? Wie bent u? Ik heb de opkomst van Hitler gezien, Eichmann gekend, het zwijgen van de kerken gehoord en mijzelf de vraag gesteld: Wie zijn wij? Wie zijn de anderen? De vraag naar het wezen van het Jodendom is in ieder tijdperk weer opnieuw gesteld, en heeft in ieder tijdperk weer een nieuw antwoord gekregen. Stel ik de Jood naast de ariër, en noem ik de ariër mens, dan moet ik de Jood anders noemen. U zult mij een volk van koningen en priesters zijn, en een heilig volk. Een volk van woekeraars, leugenaars en godsmoordenaars. Waarom die muur? Wij zijn mensen zoals u... Een volk anders dan alle andere volkeren, sprak de eeuwige, u zult anders zijn, want ik, de eeuwige, uw God, ben anders. De goddeloze zal zijn weg verlaten, en de ongerechte man zijn gedachten, en hij zal zich tot God bekeren, dan zal hij zich over hem ontfermen. Wij staan niet onder het noodlot, onze zonde is niet de zonde. Naar onze zonde. Zoals uw zonde ook uw zonde zijn. Wij hebben die zonde begaan. Maar wij kunnen omkeren op onze weg. Zoals u zich kunt omkeren. En terugkeren naar onze bestemming. Die ook uw bestemming is. Naar onze oorsprong. Die ook uw oorsprong is. Naar de zin van ons leven. Kinderen van God te zijn. Het Joodse volk weet van waar het komt en waar het heen gaat. Naar de gastkamer. Het Joodse volk weet te leven bij de gratie van de verzoening. Zin van het leven, kinderen van God, verzoening. Woorden, woorden. Zin van het leven, kinderen van God, verzoening. Ja, woorden, woorden. Mens onwaardige woorden. Joodse woorden. Het Christendom. Dat deze woorden vaak onbegrepen overnam. Het Christendom heeft de goden van het Walhalla onttroond en Europa gedwongen? Gedwongen? Gedwongen ja. En laat maar uitspreken. Het Christendom heeft Europa gedwongen de Joodse goden. Goden? Dat zeg ik ja. Die vervloekte Joodse goden. Hoort Israël, uw God alleen is Heer. Die vervloekte uw God Joodse is goden. God. Goddom heeft ons gedwongen die Joodse goden en Joodse fabels te aanvaarden. U hoeft niets te aanvaarden. Als wij onszelf begrijpen, zullen wij ook weten waarom wij door de volken niet worden aanvaard. Zij hoeft niets te aanvaarden. Het enige wat wij vragen is te mogen leven in rust en vrijheid in ons eigen land. Ik heb volle borst en sterke benen. Ik kan een kind dragen en voeden, maar niet om het groot te brengen voor gaskamer of machinepistool, getroost het lot, u opgelegd van, God. Opgelegd, van God. opgelegd van God. En een God is een verbondsvolk, zulk ik een lot oplegt, kan ik niet geloven. En, en? Als ik eenmaal bij hem kom, zal ik hem dat vertellen ook. Uit de lange rij van bewijzen, door de harde feiten opgesteld, en waaraan iedere vervolging of verdrukking weer een nieuw bewijs toevoegt, Zouden even zoveel argumenten tegen de weg van het Jodendom en zijn aanspraken tevoorschijn kunnen komen. Precies. Zouden tevoorschijn kunnen komen. De Joden zijn altijd een minderheid geweest. Een machteloze minderheid. En een minderheid is altijd tot nadenken gedwongen. Manus man, een denker. Dat is de zegen van het Joodse lot. Manus man heeft nog nooit een diepere gedachte gehad. En hij heeft nooit begrepen waarom hij in de gaskamer stikken moest. Ik ook niet. Omdat hij Jood was. Omdat de man, die onze meest verbitterde vijand was, die een derde deel van alle Joden ter wereld in de gruwelijkste dood zond, ons ernstig heeft genomen, waarlijk bloedig ernstig, ernstiger dan wij onszelf wilden nemen. Hij zag op zijn vereenvoudigende manier dwars door ons heen naar onze diepste kern. De Jood. Dat is de mens, waarin ieder ogenblik weer de visioenen van de profeten kunnen opstijgen. De visioenen van Manus Augurkisman. De Jood, dat is de mens, die het niet moe wordt te dromen van een wereld van gerechtigheid en vrede. Manus Algurkisman. Goed, goed. Daarvan droomde hij, op zijn manier. Ik geloof met al mijn vertrouwen in de komst van Messia. En zelfs als hij draalt, geloof ik... Ondanks alles, ondanks alles verwacht ik hem iedere dag. Ik geloof. De Joodse gemeente wist... Wat wisten wij? Kon weten, dat zij in haar religieus bezit de belofte bewaarde. De Joodse gemeente begreep... Wat heeft Manes Algurgischman ooit begrepen? De Joodse gemeente had kunnen begrijpen, dat haar bestaan, alleen maar haar bestaan, een prediking kan zijn. Een verkondiging aan de wereld. Wat heeft Manus Augurkisman ooit verkondigd? Dat zijn zure augurken drie centen kostte. Dat hij voor sabbes los moest zijn, want anders ging geld het voor in nas. Manus Augurkisman? Wie is toch Manus Augurkisman? Met zijn karretje zure augurken schijven leven voor stond hij op het Waterloopplein. Kende je hem? Ik heb hem nooit gezien. Hij stond er iedere dag. Ik heb hem nooit gezien. Hij kwam iedere dag langs uw raam. Ik heb hem nooit gezien. Bladzij na bladzij staat zijn naam in de Bijbel. Ik heb die naam dan nooit gelezen. Zijn naam en zijn geschiedenis. Dan zal ik de Bijbel opnieuw moeten lezen. Met de ogen en de oren van een vreemdeling. Noem hem manus, augurkisman of Israël, kohen. Hij kan terugzien op een geschiedenis van duizenden jaren. En even zoveel vervolgingen. Er is een geschiedenis van het jodendom te schrijven die een aanklacht is tegen de mensheid. Hebt u ooit die aanklacht ingediend? U kunt beter zelf die geschiedenis schrijven. Als penitentie. De hand in eigen boezem. Wij hebben een andere geschiedenis te schrijven. Die geschiedenis van 3000 jaar. Ze vertellen aan de jood die eraan denkt dat hij niet van vandaag of gisteren is, dat hij zijn leven te danken heeft aan die mannen. die ook aan zijn geloof gestalte hebben gegeven. Zijn voorvaderen zijn ook zijn vaderen in het geloof. Grens. Muur. Grensmuur. Muurgrens. Wat? Je moet het zien. Je moet het maar ineens zien. Maar ik zie het niet. Zijn voorvaderen zijn ook zijn vaderen in het geloof. En? Wie zijn onze voorvaderen? De Jood spreekt het woord van de God van Abraham, Isaac en Jacob met de klank van een kinderstem. In zijn handen is een erfenis gelegd, een onvervreemdbare erfenis. U denkt meer dan u zegt. Een onvervreemdbare erfenis. Waarom trekt u zich terug? U hebt alle rechten beschuldigen aan te klagen wegens moord, dat wist ik, daarop was ik voorbereid. Maar roofmoord... Van de ...afsluiting van een grote judenactioon werden de in beslag genomen deviezen, muntgeld, bankbiljetten, edelmetalen sieraden, 20.000 gulden, 14.000 gulden, 94.000 herenhorloges, 33.000 dameshorloges, 35.000 sieraden, edelstenen, wijs, oorringen, uitgebroken gouden tanden Afgeleverd, afgeleverd aan, aan de, de rijksbank juni 1943 1 miljoen 3537,80 Reichsmark, juli 1943 1 miljoen honderd Reichsmark, duizend honderd acht en vijfhonderd palen vrouwenhei twaalfhonderd vaten mensenvet afkomstig van de crematoria. Ik wil het niet, ik wil het niet. Als jullie jullie filosemieten over joden praten, dan praten jullie altijd over Auschwitz, over moord, roof, lijkenschennis, Daarover zijn boeken volgeschreven. Ik heb ze bijna allemaal. En bij ieder boek dat je kocht, heb ik gevraagd, moet dat nou? Ik wilde weten. En weet je het nou? Nee. Een jood spreekt het woord van de god van Abraham, Isaac en Jacob met de klank van een kinderstem. Dat weet ik, dat hebt u al gezegd. Dat is uw onvervreemdbare erfenis. Maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Het weten omtrent bekering en verzoening. Verzoening en bekering. Waarvoor de God van Abraham, Isaac en Jacob maar één woord heeft, is de onvervreemdbare erfenis van het Joodse volk. Meneer Beck. Een onvervreemdbare erfenis. Ook zwijgen kan een antwoord zijn. Een onbegrepen antwoord. Wat hebben wij gestolen? Welke diefstal proberen wij te verbergen achter onze verontwaardiging over moord, roof, lijkenschennis? Want dat bedoelt u. En dat bedoel jij ook. Misschien. Ik praat er niet zo over. Ik luister, soms, als jullie erover praten. Bij dode herdenking en zo. En ik hoor dat het vals klinkt. Verdomd vals. En als ik zeg verdomd vals, dan bedoel ik ook verdomd vals. Wat klinkt dat dan zo verschrikkelijk vals in je oren? Weet ik niet. Maar... Ik weet het niet. Dan zeg maar je, ik het toch? Moet ik het dan wel weten? Ik dacht dat je naar meneer Beck was gegaan om een stemvork te vinden. Misschien, maar u hoort dat u geen antwoord geeft. Omdat hier de muur het hoogst is, het breedst, het zwaarst. Waarom die muur? Moet u dat vragen? Die muur is niet door ons gebouwd. Ik zou in die muur een bres willen slaan. Er is een poort. Waar? Hier. Waar de scheiding het grootst is. Ik zie geen poort. De poort is aan uw kant dichtgemetseld. Met beschuldigingen en diefstal. Maar ik heb toch gevraagd, welke diefstal wij proberen... Te vergeefs proberen ...te verbergen, achter onze verontwaardiging over moord, roof, lijkenschennis. Wat hebben wij gestolen? Ziet u nou wel, u geeft ook geen antwoord. U hebt die muur gebouwd, u hebt die poort dichtgemetseld. Goed, goed, wij hebben die muur gebouwd, wij hebben die poort dichtgemetseld, dat wil zeggen, onze vader hebben dat gedaan. Ik heb ook niet om die muur gevraagd. Geeft u me dan het breekijzer aan. U hebt ons Joshua van Nazareth. Zij noemen hem Jezus, bij zijn Griekse naam. U hebt ons Joshua van Nazareth. Joshua ben Mirjam ontstolen. Onze grote broeder. Hij is op ons toegekomen. Als jood. Maar u hebt hem losgemaakt. Van zijn volk. Van zijn land. Van zijn taal. Van zijn geschiedenis. Wel is waar, kan men Jezus Christus geen Europeaan maken, maar, gemeente, de Zoon van God was wezenlijk verschillend van de Joden van zijn tijd. Daarom mag men het Christendom niet beschouwen als een Joodse religie. Meer dan met het Jodendom is de Christelijke leer, sinds zij door onze vaderen werd aanvaard, verbonden geweest met de humanitaire geest van het avondland. Maar de woorden die hij sprak, waren Joodse woorden. Een Jood spreekt het woord van de God van Abraham, Isaac en Jacob, met de klank van een kinderstem. En Jezus was een Jood. Wie waren onze voorvaderen? In zijn handen is een erfenis gelegd, het weten omtrent verzoening en bekering, bekering en verzoening. Bekering, verzoening, verzoening, bekering, wat is bekering? Wat is verzoening? Bekering. Zeker tot die Joodse God. Verzoening. Zeker met die Joodse God. Wat is bekering? Wat is in uw ogen verzoening? Anders zijn. Gelijk geschreven staat. Heilig. Anders. Zult u zijn. Want heilig. Anders. Ben ik. De eeuwige. Uw God. Ik wil een mens zijn, dus alle andere mensen. Maar je bent een Jodin. Heb ik daarom gevraagd? Daartoe ben je uitverkoren. Als ik over 120 jaar voor de troon van de Sechina, zo noemt u hem toch? Ja. Als ik over 120 jaar voor de troon van de Sechina sta, dan zal ik vragen of nu eens een ander volk 4000 jaar het uitverkoren volk mag zijn. Er zijn groepen die beweren dat het verbond vervallen is. Dat wij zelf het verbond hebben verworpen. En dat zij onze opvolgers zijn in het verbond. Ja. En? Zij hebben onze geschiedenis niet. Bedoelt u, lees Paulus. U bent als wilde twijgen geënt op de edele stam van Israël. De wilde twijgen zijn wel wat verwilderd. Christina. Ja? Zie jij hier ook de contouren van een poort? Ik kom zo kijken. Rabbi. Ik mag toch wel Rabbi zeggen? Daarmee zal het denk ik moeten beginnen. Mag ik u iets vragen? Wat bedoelt u met. Met anders. Met heilig zijn. De mens wordt heilig, als hij bewijst het evenbeeld van God te zijn, als hij door zijn daden het goddelijke openbaart, als hij trouw blijft aan zijn vader in de hemel. Christina, kom hier en luister. Als hij door zijn gedrag de goddelijke naam heiligt. In de Talmoed staat geschreven, Als u zichzelf heiligt, dan wordt de naam van God geheiligd. Ook staat geschreven, Als Israël de wil van God volbrengt, dan wordt de naam van God geheiligd in de wereld. Maar als Israël de wil van God niet volbrengt, dan wordt de naam van God ontwijd. Verder staat geschreven. U bent mijn getuigen, spreekt de Ewige, en ik ben God. Als u mijn getuigen bent, dan ben ik God. Als u mijn getuigen niet bent, ben ik niet God. Daarom zeggen de volkeren, Komt, laten wij hen als volk verdelgen zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Dat zeggen zij, maar zij bedoelen... Zodat aan de naam van God niet meer wordt gedacht, omdat zijn getuigen door ons zijn uitgeroeid. De getuigen van het koninkrijk dat komen zal. Heilig wordt de mens als hij niet alleen wacht op en bidt om dat koninkrijk dat komen zal, maar als hij ook hier en nu al handelt naar de gerechtigheid die in dat koninkrijk heersen zal. Sprookjesland! Onze toekomst ligt in de bloeiende tuinen van de Negep. Die tuinen kunnen een opgericht teken zijn van het koninkrijk dat komen zal. Juichen zullen woestijn en steppen. Bloesemrijk bloeien voor onze God. Waar blijf je nou? Ik heb geloof ik de poort gevonden. Luister liever als je eindelijk antwoord krijgt. Heilig, anders wordt de mens als hij hier op aarde de wil van God volbrengt, zoals de dienstvaardige geesten zijn wil in de hemel volbrengen. Uw naam wordt geheiligd. Door het volbrengen van uw wil. Amen. De daad die van God getuigt... Rabbi. Rabbi, een ogenblik, niet zo snel. Mag ik even samenvatten? Ja. Onze Vader die in de hemel is. Gelijk geschreven staat, ik zal u tot een vader zijn. Uw naam worden geheiligd. Gelijk geschreven staat, zij zullen mijn naam heiligen. Uw koninkrijk komt. Gelijk geschreven staat, ik zal een koninkrijk oprichten, dat niet te gronden zal gaan. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Gelijk geschreven staat. Leer mij uw wil te doen. Gij zijt mijn God. De daad die van God getuigt, is het duidelijkst getuigenis voor God, dat iemand maar kan afleggen. Dat getuigenis spreekt iedereen aan. Het is de meest indringende prediking van de waarheid van de religie, indringender dan de grootste woordenrijkdom. Alleen door te staan in de geschiedenis van ons volk. Manus al die op shabbatavond een brandende lamp zet in de vensterbank van zijn huis, om de komende bode van Mashiach de weg te wijzen, is daardoor alleen een getuige van de bekering en de verzoening. Alleen door zo te staan in de geschiedenis van ons volk. Tussen Abraham die geroepen werd, en Mashiach, die komen zal, wordt de naam van God geheiligd. Maar dan is ook de uiterste consequentie het martelaar zijn. De vuist die de geest wilde slaan, heeft altijd het lichaam geraakt. Ik begin te begrijpen. De eeuwen door zijn de joden van godsmoord beschuldigd. Ja. Maar... Wat wil je zeggen? Ik weet niet, laat me even denken. Denk hard op. U bent de getuige. Wij zijn de getuigen. En omdat de onantastbare god onantastbaar is... Worden de getuigen vermoord? De vuist, die de geest wilde slaan, heeft altijd het lichaam geraakt. Maar dan, dan is het godsmoord, een poging tot godsmoord. Als God dood is, is alles geoorloofd. Het martelaar zijn voor God, is de meest eigenlijke, meest consequente heiliging van de naam. Duidelijker kan geen mens getuigen, dat God zijn God is. In het martelaarschap wordt niet beslist over een uur, maar over een leven. Het zijn of het niet zijn wordt tot een getuigenis van God. Wat de Joodse gemeente heeft ervaren van de volkeren in het midden waarvan zij leefden, is een maatstaf in hoeverre gerechtigheid op aarde heerst. Aan het lot van het Joodse volk kan men aflezen hoe lang de weg nog is tot de dagen van Meshiach, hoe lang wij onze taak in de verstrooiing nog zullen moeten vervullen. Ook al worden wij geacht als schapen bestemd voor de slachtbank... ...ter heiliging van zijn naam. Geloofd zijt gij, eeuwige, onze God, koning van de wereld. Pochakoehen. Austin! Hij heeft u een gerechtigheid geschapen. Jacobus Aspenazie. Zij kleden zich uit... U in gerechtigheid gevoed en gekleed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Paroeg Spinoza. U in gerechtigheid doen sterven. Rachel da Costa. Hij kent alle mate van gerechtigheid. Ik hoorde geen klagen. Mendels zingen. Geen vragen om genade. En zal u in gerechtigheid weer tot leven roepen. Benno Kaplan. Geloofd zijt gij eeuwig. De doden weer tot leven roept. Vertig! Isaac van Praag. Voor je. Ik geloof met al mijn vertrouwen in de komst van Messiah. En zelfs als hij draalt, geloof ik, ondanks alles. Ondanks alles verwacht ik hem iedere dag. Ik geloof. Als Israël veilig onder de volken zal kunnen wonen, dan zal de beloofde tijd vervuld zijn, want dat zal het bewijs zijn, dat het geloof aan de enig ware God, levende werkelijkheid geworden is. Voor alle ogen staat het jodendom, de religieuze rijkdom, die het bezit, het religieuze doel, dat zijn toeverlaat is. Wie het zien wil, kan het zien. Wij erkennen, dat ook andere religies hun rijkdommen hebben. Voor alles die religies, die uit de onze zijn voortgekomen. Wie zelf een overtuiging heeft, kan de overtuiging van anderen respecteren. Wij zijn vol eerbied voor de opgave, die daarin ligt, ons ervan bewust, wat onze religie is. Wij weten, dat voor ons en voor de anderen geldt het woord, dat een van onze wijzen eens heeft gesproken. De aanvang getuigt voor het einde, en het einde zal eens voor de aanvang getuigen. Uw naam wordt geheiligd. U hebt kunnen luisteren naar een documentaire geschreven door Wil Barnard. De rol van Leo Beck werd gespeeld door Paul van der Lek, Sabra Feciarone. Rabijn Willy Raas, Christina Maria Lindes. Christian Hans Kassenberg. En getuige Hans Veerman. Verder werkte mee Han König, Johan de Sla. Kees van Ooyen en Harry Bronk als nazis, en Robert Sobols, Jan Verkoren, Jan Wechter en Donald de Marcas als Joden. Sonja Bent zong het lied Theresiënstad. Een fragment uit de Pesach-liturgie werd gezongen door de heer K. Kaneel, Joods leraar, technicus Ad van de Ven, Inspatiënt Joop de Jong, regisseur Ab van Eyck. Bij de samenstelling van deze documentaire werd gebruik gemaakt van de volgende werken. Het wezen der Joodse religie van Miss Kotte, Worte des Gedankens für Leo Beck. Männer des Glaubens im Deutschen Widerstand. Christentum und Judentum in de Schau Leo Becks van Reinhold Meyer. Theresienstadt, das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft van Adler, Das Wezen des Judentums van Leo Beck en verder van zijn volgende Werken aus Drei Paulus, die Phariseer, und das Neue Testament. En Dieses Volk.